12 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Vanwege een staking van de luchtverkeersleiding... wordt er niet meer gevlogen van en naar Brussel's airport. Er zijn inmiddels meer dan 50 vluchten geschrapt. Passagiers wordt aangeraden om niet naar de luchthaven te komen... en contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. De staking is onverwacht. Vorige week werd namelijk een sociaal akkoord gesloten... tussen de directie en de luchtverkeersleiders. De Spaanse politie heeft een langgezocht kopstuk van de Baskische terreurbeweging ETA opgepakt. De man van 68, die bekend staat onder de naam Josu Ternera, werd in 2002 vervolgd voor zijn rol bij een aanslag in 1987 op barakken van de Spaanse politie. Daarbij vielen elf doden. Sinds die vervolging was Ternera spoorloos. Hij is met behulp van de Franse geheime dienst opgepakt in de Franse Alpen.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 Ombudsman van Zutphen begint een onderzoek naar de zorg voor oud-militairen. Veteranen klagen dat Defensie niet goed helpt als ze om hulp of financiële compensatie vragen. Met name als ze vanwege arbeidsongeschiktheid een militair invaliditeitspensioen willen... krijgen ze te maken met procedures die soms jarenlang duren. Volgens het AD hebben zich de afgelopen maanden 15 militairen met klachten gemeld bij de ombudsman... Van Zutve heeft minister Bijleveld van Defensie vragen gesteld... over de termijnen van de pensioenprocedures... en de manier waarop betrokkenen worden geïnformeerd. Het weer vanuit het noordoosten neemt de bewolking toe. en Mogelijk valt later op de dag een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen wisselend bewolkt, met af en toe regen... In het weekend warmer en dan kans op een onweersbui. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files...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 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Luncht. Het is 16 mei en dit is ZFM Luncht. Hallo! En we gaan er tegenaan... En een hele goede middag en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoort Lunch. Vandaag op 16 mei 2019, de dag dat Duncan Lawrence gaat... Uh, ja opgaat natuurlijk voor het Songfestival. En daar gaan wij natuurlijk een klein beetje op inspelen vandaag. We hebben we vorige week ook een hele uitzending met Songfestival liedjes. Vandaag hoort u uh, door de hele uitzending heen een paar leuke, gezellige Songfestival liedjes. Ook hele aparte, hele leuke en ook waarvan u denkt van, goh, is dat een Songfestival liedje? Dat wist ik niet meer. Ja, dat gaan we ook doen vandaag. In ieder geval dit is Lunch. met Lunch. Vandaag gaan wij uh, met Theater de Krog bellen, want uh, daar gaat een heel leuk uh, dansfeest plaatsvinden. En daar willen we natuurlijk alles meer over weten. En we hebben Suzanne Jansen, niet de zus van Ruud natuurlijk, maar we hebben Suzanne Jansen in de uitzending natuurlijk over het volgende. Want uh, Vrienden van Zandvoort Live gaat er langzamerhand aankomen. Volgende maand is het zover. 15 juni is het zover Vrienden van Zandvoort Live tijdens de 24 uur van Zandvoort in het, uh, ja, in het evenement Hart op het uh, Badhuisplein. Er gaat er een heel mooi podium plaatsvinden. Uh, plaats maken in ieder geval. En uh, daar zijn allemaal leuke artiesten. En zij maakt elke week een paar artiesten bekend. Hier bij Zandvoort Lunch. En normaal hoort u een andere stem aan de overkant. En dan hoor ik eventjes... Het is stil. Ja, dat klopt. Dolly uh, die is vandaag eventjes lekker uh, thuis. Uh, heeft een dagje vrij verdiend. En uh, daarom uh, zal ik het alleen moeten doen vandaag. Dus wil je komen lunchen hier in de studio? Kom wel gezellig langs in de studio. Ik vind het alleen maar gezellig hoor. Als er uh, gezellig mensen langs uh, komen om een babbeltje te maken. Of om gewoon een lekker broodje met mij te eten. Nee hoor, dat was een grapje. Maar in ieder geval, u luistert naar hem, Zand wordt luncht. En we gaan uh, een leuke uitzending uh, van maken. En dat doen we met uh, allemaal uh, gezellige... Muziek natuurlijk. En deze, de eerste plaat die ik voor jullie uh, ga, ga draaien... En dat, uh, dat is... Uh, normaal is hij uh, van, uh, is van uh, Marco uh, Borsato. En, um, en dat, uh, wordt, uh, dat, wordt al, dat is altijd een heel mooi nummer... En uh, we gaan daar uh, in ieder geval het zijn, uh, een andere versie van draaien. Want afgelopen week heeft de beste zangers van Nederland... Heeft een, uh, een speciale Songfestival-uitzending gemaakt... met allemaal leuke artiesten, waaronder Gladys Grace... Wilke Alberti Jan Smit was er bij. Oh Jean. En ze waren er allemaal één voor één uh, bij. En uh, dat was een hele leuke uitzending. En daar kwamen toch ook wel een beetje leuke verhalen uit. En één van die verhalen was als ik het volgende liedje. Maar dat ga ik zo meteen vertellen als het liedje voorbij is. de tranen van je gezicht. Je hebt nog steeds je ogen dicht. Ik zou wel uren kunnen kijken. Naar hoe je hier nu voor me ligt. Je leefde altijd met de dag. Maar de laatste tijd als ik je zag. Had je geen zin meer om te lachen Ik vroeg me af waar dat een lach Want zo is het leven geluk en verdriet Het werd je gegeven Maar je wilde het niet Ben je gelukkig je nu spijt Mis je de jaren dat wij samen waren Want dat was toch een mooie tijd Ik vraag me af waarof je nu bent En of ik je wel echt heb gekend Want iets in jou waar ik niet bij kom dit leven nooit gewend wow. Al kon je iets meer van me op aan En ik heb dichter bij je gestaan Had ik je dan iets kunnen zeggen Waardoor je misschien dit niet had gedaan Kwijt. Je bent alles kwijt. Alles kwijt. En niet, uh, ja, niet uh, de versie uh, van, uh, van, uh, van onze Marco Borsato. Maar dit was de Jeroen van de Boom-versie tijdens uh, vorige week. De beste zangers van Nederland. En uh, in die uitzendingen waren allemaal gezellige songfestival liedjes En uh, daar deden allerlei leuke bekende Nederlanders aan mee met hun zongfestival verhalen Of oud-deelnemers zelfs uh, van. Uh, van uh, van uh, het Songfestival. Uh, dames en heren. Wat ik al zei. Het is een, uh, het is een liedje. Uh, wat eigenlijk oorspronkelijk een Songfestival liedje is. Ook uitgebracht in het Nederlands. Natuurlijk door Marco Borsato. Wat ik al zei. Alles kwijt. Maar het is natuurlijk officieel. Een Italiaans liedje. En het liedje is ontstaan. Gente di Mara. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Of Mare. En, uh, maar uh, dat is Italiaans. En die deed mee met het liedje. De, in 1987. En we gaan even luisteren. Als het goed is, heb ik een, uh, een fragmentje. En vandaag ben ik niet alleen Sloom, maar het internet ook. Dus we moeten heel, altijd heel, we moeten heel verwachten als ik klik. En als het goed is, komt hij eraan. Maar in ieder geval, uh, ja, dat was een zongfestival liedje, deze, deze versie. En uh, daarom wil ik toch ook een, wel een klein stukje laten horen. En, uh, en zo klonk die. Ja, en wat ik al zei, de internet is een beetje sloom. Dus dat was een heel klein uh, fragmentje. En uh, in ieder geval, uh, dat was de Italiaanse versie van... Uh, van dat liedje. Dat wilde ik gewoon even met jullie delen. Misschien een heel langdradig verhaal. En kwam ik niet helemaal uit mijn woorden, maar dat komt omdat hier allemaal uh, dingetjes verkeerd gaat. Welke versie ook leuk is, dat is deze versie. Die was van afgelopen week van Glennis Grace Euphoria. En normaal is die uitgebracht door Loreen een paar jaar geleden. En nu is hij. hier. Uh, dit is de Glennis Grace versie van de beste zangers van Nederland. Oh, I Why can this moment last forevermore? Tonight, tonight, eternity's an open door. No. Every breath I take, I'm breathing so weird. Dat was de versie van... Ik hou van jou van uh, Wilke Alberti. Speciaal uh, voor het Songfestival natuurlijk. Deze speciale Songfestival-uitzending. Daar rijden we natuurlijk allemaal gezellige Songfestival-liedjes tussendoor. En natuurlijk ook nog wel andere liedjes hoor. Dus heeft u een aanvraag 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. En dat is onze ZFM hotline. En uh, daar kan u uw aanvragen doen. En, uh, of als u wat te melden heeft. En wie er zeker wat te melden heeft, dat is... Uh, dat is degene die ik aan de telefoon heb met een uh, heel leuk uh, verhaal. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Met Peter Denboer. Dag, dag Peter. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken in de uitzending. Ja, uh, van, mooi. Vandaag, uh, ja, of in ieder geval de komende dagen, ben je druk bezig met het organiseren van een heel mooi evenement in Theater de Krocht. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, uh, zondagmiddag. Aanstaande, dan uh, organiseren wij een uh, gezellige dans- en muziekmiddag. En dat is een beetje gekomen omdat uh, de dansschool in Zandvoort uh, is gestopt. Maar er nog vanuit uh, vele kanten behoefte is. En uh, een vraag is naar, naar een dansmuziekmiddag. Nee. Nou, en dat willen wij uh, combineren. Met drie dingen. A, een goed orkest. Dat is het. En een, een, een toptalent als soliste. En dat is Ray van den Berg. Met haar accordeon. Die die middag veel swingende muziek gaat spelen. En het derde element is dat mensen die niet dansen er ook een leuke middag aan moeten hebben. Om gezellig samen te zijn, te kletsen, te keuvelen, te kijken, te luisteren. Dat is hem. Nou, wat leuk, want, want uh, ja, Rob Dolderman die organiseerde altijd uh, die uh, dansavonden Inderdaad. in de krocht. Uh, heb, ga je er wel een beetje een andere draai aan geven verder? Um, in zodanig ja, omdat ik, wat ik net al zei, dat het een combinatie is van uh, luisteren en uh, dansen. Uh, we hebben wel op het programma. Uh, verschillende soorten dansen. Dus de echte liefhebbers komen aan hun trekken. Maar het is ook weer niet een middag... waar alleen maar dansers uh, genodigd zijn. Het is natuurlijk een middag... waar mensen gewoon gezellig kunnen zitten luisteren. Hele leuke muziek komt voorbij. Maar ook mooie muziek. En er wordt goed gesolleerd. En um, um, hoe zijn de eerste reacties... dat het eigenlijk weer iets voor dansen terugkomt? In de nou, uh, van, met name vanuit de dansershoek wordt blij gereageerd en die geven zich uh, massaal op om te komen. Nou, we gaan het zien. Er komen zelfs mensen uit Haarlem en verder weg, want die waarschuwen elkaar allemaal als er iets op het dansgebied is. En er komen natuurlijk ook veel jazzie, muziekliefhebbers, omdat ze weten dat Grevendeberg grevende speelt en dat is natuurlijk een toptalent. Nou, hele mooie uh, woorden. Uh, waar uh, kan ik mijn uh, opgeven als ik mee wil uh, doen? Uh, je hoeft je op te geven, je moet gewoon komen. Gewoon lekker komen. En is daar, is daar ja. ook nog een, uh, een prijs aan? Uh, het... oh. 7,50 euro ben je de hele middag onder de pannen. En uh, de kortkennende word je dan helemaal in de watten gelegd met natjes en droogjes. Nou, helemaal wel leuk. Nog één keer de datum en de tijd? Zondagmiddag aanstaande 19 mei in Theater de Krocht. De deur gaat open om 14 uur en het spektakel start om 14.30. uur 30. Nou, heel erg bedankt nieuw voor, voor je tijd en heel veel succes. En uh, tegen die tijd dat het weer is, als het zo'n succes is, kom gewoon weer een keer terug in de uitzending en dan maken we er Absoluut. graag weer promotie voor. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Hoi hoi. Dag. Uh, nou, heel leuk. Allemaal leuke activiteit in Zandvoort en ja, die krocht bestaat natuurlijk al heel lang. En uh, die verdient al die mooie evenementen. En uh, daarom zijn we daar extra trots op. Wij gaan even door met een zomerstintje. En dan zijn we zometeen bij jullie terug. Maar onder ook het, het Regio Nieuws. Want dat heb ik nog weggegeven te vertellen. Want Regio Nieuws wordt wel gepresenteerd door de Pierik. Maar dan via de telefoon van haar, haar bank. Ik weet het niet, no me Zou Lekkere zomerse muziek hoor je hier op je Zandvoortse radio. Zometeen hebben wij het regionieuws met Dolly de Pierik... die wij zeker even gaan bellen. En natuurlijk het weerbericht die daar ook bij aansluit. Wij gaan nog even naar een volgende plaatje luisteren. En dat is het volgende liedje van Mika. En dat is Relax Take Easy hier op ZFM Zandvoort. En we gaan even kijken of zij een klein beetje relaxed is. Want, uh, ja, u hoorde net Mika met Relaxed Take It Easy. Maar dit is natuurlijk het uh, Regio uh, met, uh, met onze grote vriendin van de show. Helaas is ze er vandaag niet. Maar, uh, ja, uh, ze zit gewoon lekker op de bankie. En dat uh, mag ook wel een keertje. Very, very sad. Ik weet niet wat dit allemaal is. Die computer loopt weer lekker helemaal vast. Ik word er. We gaan even kijken. ...waar het regio-nieuws blijft. Want uh, hij moet weer aangeswengeld worden. want oh, daar is hij hoor. Het regio-nieuws. hè he, he. Poepoe, moe, moe Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, ja. Ze gaan het heren. En uh, niet vanaf de bank hoor. Maar ik zit netjes op mijn bureaustoeltjes. Aan mijn kantonnetje, wat we natuurlijk lezen uit het competitie, wat er allemaal gebeurd is. Nou, er is niet erg gebeurd, jongens. Dat is heel jammer. Eh, eh, eh, nou ja, jammer niet, Je, het is niet natuurlijk. Het liep op nieuws, dat slecht nieuws. Het grote nieuws, natuurlijk, was vanwege dat de Formule 1 naar Zandvoort komt. Nou ja, iedereen oudzinnig blijven, half de die er allemaal weer tegen zijn. Maar goed, um, ik wilde trouwens even wat zeggen, Roy. Want... Je weet dat ik die hele, uh, uh, helemaal geen fan ben van. Dennis Grace. Ja. Maar jij liet net een nummer van er horen. En uh, ik ben. wat, wat heeft dat mooi gesproken? Wat jij zo net horen. Ja, hè? En ik vond het leuk. Uh, natuurlijk Alberto met het nummer, dat ik hou van jou. Maar dat vind ik dan weer van Marie de Klapman zelf mooie. Nou, wat ik heb zo meteen nog een mooie. Oké, okay, nou, dat is dus. <laughs> maar nu. En door het, ja, het nieuws. het het over het uh, Songfestival. Maar uh, Sampo, die speelt vanavond ook een kleine rol hè, bij het komende uh, Europese uh, Songfestival. Vertel? Ja, Dorfgenoot Erika Sever. Die treedt vanavond ook op, op tolk. Uh, een garenpaal voor verdoven. En ze gaat het spektakel op de TV. Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Ze kunt het dan uh, op de TV uh, volgen via haar ook. En zij deelde opschredens uit van Armenië en van Israël. Wat leuk. Ja, leuk hè. Ik is al 30 jaar werkzaam op de uh, tolkgebarentaal. En van oorsprong werkte in onderwijs. En uh, ja, ze is toen ook geïnteresseerd geraakt in de doven taal. Toen ze op school te maken kreeg met een doof dus Ze is een bus gaan doen. En dat doet ze nu alweer 30 jaar. Nou, en vanavond op de televisie, als gedaan, nog voor dove mensen die toch de Eurovisie festival willen uh, meemaken. Weet je wat we gaan doen? We gaan er voor volgende week even uitnodigen. Oh, dat is misschien wel leuk. Ja, cool. oké. Okay. Goed, uh, ik kom te zien, want er is nog iets leuks aan de hand. Want het Haarnems Dagblad, dat kent een zomerbijdrage, dat heeft tijd. En dat verschijnt vanaf 13 juli in de krant. En in dit jaar staat dat in het teken van water. Nou, en met zo'n thema, nou, we kunnen natuurlijk standenkoren niet ontbreken. Hè, zoals bijvoorbeeld het kleine café aan de haven, de Vlocht van Arnhem Huiden, de Zanderseemlaar. Nou, alle, allemaal liefjes over water en het leven met water. En wat gaat het halen op dat doen? Elke week van een standenkor uit het verspreidingsgebied van de krant te presenteren in zomertijd en als mag op de vuurpijl mag het koor dan optreden op uh, zomertijd het Festival dat tot 18 augustus in het Zuiderzee Museum georganiseerd wordt in samenwerking met het Oekhuizer Museum nou, misschien nee? wij ook natuurlijk een prachtig Shantykoor in Zandvoort dus misschien willen ook zij meedoen. doen ze kunnen zich aanmelden met vermelding van de volgende gegevens de naam van het koor de dirigent, contactpersoon, vestigingsplaats, het aantal leden en eventjes een klein secundaire, weet je wel, met een eventuele verwijzing naar een Facebook-link of een website en de oprichtingsdatum en ze kunnen zich aanmelden, dus antikoren tot 31 mei via de e-mail bijlage redactie@hollandmediakombinatie.nl onder vermelding van chance voor de zomertijd. Ja, en daar bovenop op die 18 augustus... gaan ze met veel mogelijk mensen uh, het, het nummer de uh, het Zuiderzeebladen zingen... om een record te breken. En het record, dat record staat nu op 809 mensen. En ze willen gaan proberen om dat te verbreken. Dus als er meer dan 809 mensen komen... dan is er een nieuw record gezet. En... Uh, ja, ook dus mensen die mee willen zingen, worden ook daarvoor opgeroepen voor die 18e Oké. Okay. Dat is dat. Dan in de gemeente Bloemendaal weer van alles aan de hand, weer over die uh, zaak Elfoud Hoek. We hebben door de jaren heen daar uh, vaak over verteld. He, dat gaat over twee broers die, die hebben daar een huis gekocht en die hebben met alle vergunningen en alles wat er gebeurde steeds tegenwerking ondervonden van de gemeente. Nou, en nu is de gemeente Bloemendaal naar de politie gestapt. Waar dat de gemeente op de hoogte was gesteld dat NH Nieuw en een inwoner van Bloemendaal beschikken over van mij verklaarde mails. En die mails die zijn voor onbekende mensen per postbestuur. En die gaan dus over die zaak Elshuis niet. Nou, het, het gaat over een select aantal uit 2014 die onder meer geheim zijn verklaard. Omdat de namen van ambtenaren in voorkomen. ...en die worden beschermd... ...omdat ze hun destijds hebben gevonden... ...in de wetenschap... ...nooit persoonsgerichte beschuldigingen... ...in het openbaar zouden kunnen worden gedaan... ...aan hun adres. Nou, zo verdedigt de gemeente zich... ...maar burgemeester Albert Roes... ...die laat weten die niet blij te zijn... ...met die rondgestuurde geheimen mensen... ...en documenten uit 2014... ...want hij zegt hij is hier als de vierde burgemeester... ...die te maken heeft met dit dossier... ...en hij vindt het vreselijk... Dat het conflict maar door en, en, en hij zegt dat niemand er gebruiken is dat er nu vertrouwelijke informatie op straat ligt en dat het niet in belang is met de inwoners van Bloemendaal. Maar dat laatste is, is niet iedereen het één... Want een jaren roept het Bloemendaalers op om juist volledige dus openheid zaken rond die de kwestie 11.000 te geven. Dus ja. We gaan kijken hoe deze show verder uh, ontwikkelen gaat. Uh, dan is gisteravond in de de firma in Haarlem die de dertiende keer de ondernemingsverkiezing gehouden. Dertig finalisten streden om een podiumplek, maar vier bedrijven vielen uiteindelijk in de prijzen. In de categorie MKB klein is Advantage geen stemmenwerk uit. De huizen er met de winnaar doorgegaan. Microtechniek uit Beverwijk mocht zich tot winnaarkronen in de categorie MKB midden. En van de MKB grootondernemingen ondernemingen maakte Van der Laan uit Zwaan de persoon de meeste indruk op de jury. De publieksprijs ging naar Karten Tenten eveneens uit Zwaag. En dat kampeerbedrijf werd 14 maanden geleden met de grond gelijk gemaakt bij een verwoestende brand. En nou ja. ...van twee weken geleden ging op exact dezelfde plek... ...waar vorig jaar het bedrijf in de af werd gelegd... ...de eerste paal grond die voor een groetend groet pand. Nou, verder is er geen nieuws... ...behalve dat, dat iedereen natuurlijk wel weet... ...en dat ga ik toch nog maar een keer noemen... ...dat aankomend weekend de maxverdag stappendagen zijn... ...maar dat ZFM zo'n voor. Twee dagen lang haar uitzet, dus u kunt dan alles uh, meemaken en er zullen heel veel interviews zijn met deelnemers, betro betrokken personen enzovoort, enzovoort en natuurlijk hartstikke leuke muziek. Dus dat was het niet even voor zover, Roy. Heb je ook een Rico? Uh, is hij al terug van vakantie? Rico is al weer terug van vakantie en hij heeft van alles melden, kan ik u vertellen. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vanmiddag raakt het vanuit het noordoosten bewolkt, maar het blijft gelukkig wel droog. De noordoosten wind waait maandag en vanmiddag zijn zeven krachtig. En de temperatuur stijgt naar zo'n 17 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en de koud is wat gespetter mogelijk. En de temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen is het bewolkt en uit die bewolking komt soms wat lichte regen of moet regen... En in de middag schijnt dan af en toe de zon. De temperatuur stijgt 16 graden. En Dan gaan we eens even kijken wat het weekend gaat doen met het uh, Max Verstappen Weekend in het Licht. Wauw, in het weekend schijnt de zon. Ik ook. Ja, het komt op de buien en daarbij is ook onweer mogelijk. Dus mensen nemen pluizen mee of uh, zo'n festival dat je jezelf kunt beschermen. De temperatuur staat wel naar 20 graden, dus het moet wel een lekkere temperatuur. De wind waait tussen zwak. en daardoor is het vooral zondag in de kustgebieden kans op wind van zee. Nou, dan was dat het weerbericht volgens onze eigen Rico Streuder. Ja, en Dolly, heel erg bedankt. En zometeen uh, spreken we elkaar weer met het weerbericht ja. natuurlijk en het regio nieuws. Zo is dat. Ja, en toen uh, was er geen, uh, was er, was er geen uh, liedje van de sidekick, want uh, de sidekick is er niet. En uh, daarom uh, wordt het een, uh, een liedje van Roy. En uh, een liedje van Roy uh, betekent altijd een vrolijk liedje. Niet dat de sidekick nooit vrolijke liedjes draait door uh, Dolly. Hé Dolly, ben je er nog? Ik ben er nog, ja. Maar uh, ik had een leuk liedje klaarstaan. Mag je wel een liedje van me draaien? Van me draaien? Ja, dat ga ik zeker zo meteen, uh, ga ik zeker zo meteen doen. meteen doen. Alleen, uh, ja, de computer loopt het vast. Dus ik heb uh, niet zo'n lekkere dag vandaag. Nee, maar, dat nee, nee, nee, nee. maar, uh, maar ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat komt wel goed hoor. Maar in ieder geval, we missen je wel hier in de studio. Dus volgende week gaan we gewoon weer gezellig een radioprogramma maken. Nee, nee, nee, nee, nee. Niet. Volgende week lig ik op de operatie. Oh ja, natuurlijk. Volgende week ben ik ook alleen. Ja. En die week erop waarschijnlijk ook. Ja. Nou. Je bent een beetje weduenaar, hè, jongen? Ja, we waren nog niet getrouwd. Nog niet, nee. Nou, nu, nu schiet je me wel lek. Alles loopt hier vast. Het is echt een gezellig radioprogramma vandaag. Nou, zet je de mensen op de non-stop. Ja, we gaan hem even op de non-stop zetten. Gaan we even alles even opnieuw aanzetten, denk ik. Dus misschien is dat een goed idee. Ja. Mensen, we gaan even naar Bob non-stop. Want uh, ja, het uh, hele systeem uh, is hier plat. En uh, Dolly, uh, we spreken elkaar zometeen met het regio Nieuws. Zo is dat. Heel veel succes, Roy. Tot <laughs> Dankjewel. Hoi. Ho. Ja, en dat was Dolly Tempierik met het uh, regio-nieuws. En uh, ja, wat balen. De, het systeem ligt even plat. Dus wij gaan even naar, uh, naar de non-stop uh, computer. En dan komen we zometeen bij jullie terug gaan wij even de boel hier resetten.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 Ja lieve mensen daar zijn we weer hoor hoor hoor in ieder geval, uh, u luistert nog steeds naar ZFM, Zandvoort en uh, naar uh, Zandvoort Lunch. We hadden even een computerstoringtje en die is gelukkig uh, verholpen. En eigenlijk wil ik toch uh, bij het laatste deel van de uitzendingen, uh, we zijn er nog tien minuutjes voor dit uur. En zometeen zijn we natuurlijk weer terug uh, met uh, Zandvoort Lunch. Maar daar uh, hebben ook Dolly Tapierik natuurlijk met het regionieuws weer. Maar we hadden het, eigenlijk het, het, het liedje van de site klaarstaan. En eigenlijk wil ik daar toch nog wel heen gaan. Ja. Ja. En we eindigen waar we gebleven, of we beginnen weer waar we gebleven zijn. Het was bij het liedje van de psychic toen de computer vastliep en toen wilde ik dit nummer draaien. Ja hoor, wat een fenomeen! Heel Nederland, wat zeg ik nee? De hele wereld is trots op hem! Adrenaline, gas, benzine, volderop, applaus verdienen. Kijk hem gaan, onze Max, oh wat gaat hij toch weer hard? Even Handen hoog voor Max. Hey! Bocht naar links, bocht naar rechts. rechterstuk stuk naast elkaar. Wanden wisselt safety car. Max die raakt niet in de war. Schakel door. Hey! We hebben er natuurlijk al, alweer uh, helemaal uh, zin in, want uh, ja, volgend jaar mei gaat dat natuurlijk plaatsvinden. De Formule 1 hier in Zandvoort. En daar zijn wij natuurlijk als Zandvoorters heel erg trots op. En, uh, ja, en dat hebben we natuurlijk afgelopen tijd uh, flink ook uh, in uh, de media uh, gehoord. En er zijn natuurlijk heel veel uh, soorten media die aandacht hebben besteed aan het onderwerp uh, Formule 1 en uh, negatief. Positief. En, uh, maar ja, wij blijven als antwoorders natuurlijk uh, heel erg, uh, heel erg uh, positief. En haar uh, en, uh, nieuws uh, was erbij uh, de afgelopen weken. En wij gaan zo meteen nog een tweede uur zeker nog een fragmentje draaien. Uh, met, uh, ja, met de laatste reacties rondom dit mooie. Deze mooie prestatie voor Zandvoort. En uh, Zandvoort, hierbij wil ik zeggen... als ze feliciteerden ons gisteren vanuit de lucht. Maar ik feliciteer jullie vanuit de lucht ook... via de ether hier op ZFM Zandvoort. Wat mogen we trots zijn. Waar we ook trots over mogen zijn. We blijven heel even in het sport. Um, ja, Ajax wordt uh, vandaag gehuldigd natuurlijk. Ze hebben natuurlijk uh, een mooie Champions League gespeeld. Helaas uh, niet, uh, niet uh, officieel gewonnen. Maar uh, ze, ze hebben wel een mooie plek behaald, vind ik zelf. En uh, natuurlijk... Uh, Natuurlijk zijn uh, we nu ook uh, ja, zijn we landskampioen hè, met Ajax. Dus uh, daar heeft uh, de grote vriend uh, van Greet... Greet Vermeulen, die morgen bij ons hier weer in is. Uh, de grote vriend van uh, Greet, uh, Wesley Bronkorst, heeft daar een liedje over geschreven. En we staan toch in de sportliedjes, Die hoort er dan ook even bij, vind ik zelf. Ons Ajax heet die. Die er trots op jou. Het is rood-wit nou, de kleur van overwinnen, blijf ik altijd trouw. Het is rood-wit nou, de kleuren die vertellen, waar ik zo van hou. Zo veel van hou, het is rood-wit nou. Op jou zijn wij al jaren, trots als een paal. is roodwit nou de beste van Europa zeg hoe voelt dat nou ons Ajax heeft het toch weer voor elkaar de cup met grote oren is weer daar voor altijd samen strijden ja ook in zware tijden zo houden wij het vol Zal altijd geloven in elkaar en staan als jouw al van gevaar. Jouw schouder aan de mijne, laat alles maar verdwijnen behalve wat wij voelen voor elkaar. Het is dit nou. Dat is waar ik voor leef en waar ik zo van hou. Het is rood weer nauw en komen straks de tranen. Ach, wat geeft dat nou? Ons Ajax heeft het toch weer voor elkaar. De club met grote oren is weer daar.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 Ja, voor alle Ajax-fans hier in Zandvoort, ons Ajax, in de vorm van trots op jou. En uh, jullie mogen zeker trots uh, zijn hoor, dat kan ik wel zeggen. We gaan op naar het tweede uur, zometeen bellen we met Jean, Chantal Jansen wil ik zeggen. Ik bedoel, uh, Suzanne Jansen, uh, over de vrienden van Zandvoort Live. Dit was Zandvoort Lunch. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5